Door Almegens met het NOS-journaal. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft bevestigd dat er een onderzoek komt... naar het lekken van documenten over een Israëlische actie na de aanval van Iran. Dat land bestookte Israël op 1 oktober met lange en middellange afstandsraketten. De documenten gaan over een vergeldingsactie die Israël zou voorbereiden. De gelekte informatie gaat onder meer over verplaatsingen van munitie en operaties van de Israëlische luchtmacht. Een van de documenten zou zijn uitgelekt via de Amerikaanse inlichtingendienst, NSE. Het aantal doden na een Israëlische luchtaanval op een stad in de Gazastrook is volgens de Palestijnen opgelopen tot 87. De luchtaanval in het noorden van Gaza op Beit Lahija was gisteren. Hulpverenigers zeggen tegen persbureau Reuters dat een wooncomplex en meerdere huizen zijn verwoest. Israël zegt uit te zoeken of de berichten over het aantal slachtoffers kloppen. Beschuldigt Hamas er wel van dat de genoemde aantallen overdreven zijn. In Duitsland is een Libië opgepakt die een aanslag zou hebben willen plegen op de Israëlische ambassade in Berlijn. De man van 28 zou banden hebben met terreurbeweging IS. Het aantal antisemitische incidenten in Duitsland is fors toegenomen sinds de aanslagen van Hamas een jaar geleden en de oorlog in Gaza. Nak Breda heeft voor het eerst dit seizoen punten gepakt in een uitwedstrijd. De ploeg won met 2-1 bij Pek Zwolle, staat nu negende. In Almelo won Ajax vanmiddag met 4-3 van Herakles. Het stond lang 3-3, maar in de 83ste minuut schoot oud-Herakles-speler Wout Weghorst voor Ajax een penalty binnen. FC Utrecht won uit bij FC Groningen, daar werd het 0-1. Het is dus voor het eerst in de clubgeschiedenis dat Utrecht zes wedstrijden op rij wint. In Tilburg werd niet gescoord, Willem II, Fortuna Sittard bleef 0-0. Het weer, bewolking, vanavond gaat het licht regenen vanuit het westen. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, vooral in het zuiden veel buien. Dan wordt het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.